11 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De wedstrijd van Ajax tegen AZ in de kwartfinale van het KVB bekertoernooi is gestaakt na een bizar incident. In de 37e minuut liep een toeschouwer het veld op... en viel AZ-doelman Esteban van achteren aan... Die verdedigde zich en schopte de man. Daarvoor kreeg hij van scheidsrechter Nijhuis de rode kaart. AZ-coach Verbeek haalde zijn spelers daarop van het veld. De scheidsrechter besloot de wedstrijd te staken... omdat de spelers van AZ zich niet meer veilig voelden. De aanvaller is opgepakt. Hij is 19 jaar en was waarschijnlijk onder invloed van drank. Volgens Ajax heeft hij al verklaard dat hij een hekel had aan de keeper van AZ. De man komt volgens de politie niet uit Amsterdam. Ajax heeft AZ excuses aangeboden voor het incident... Buiten het stadion is het onrustig. De ME heeft al enkele charges uitgevoerd. De oud-politici Kok, Lubbers en Bolkestein waarschuwen voor nieuwe bezuinigingen. In Nieuwsuur wezen ze op de risico's voor de economie van extra bezuinigingen... bovenop de 18 miljard die al was afgesproken. Volgens VVD-corrivé Frits Bolkestein kunnen bezuinigingen leiden... tot een verdieping van de recessie. Hij ziet wel wat in het snijden op ontwikkelingssamenwerking... Wim Kok en Ruud Lubbers waren het op veel punten met Bolkestein oneens. Maar ook zij waarschuwden voor nieuwe bezuinigingen. Het CDA wil dat huizenbezitters worden gestimuleerd om sneller hun hypotheekschuld af te lossen. CDA-kamerlid Blanksma wil mensen die aflossen belonen met een belastingvoordeel. Hoe meer iemand aflost, hoe minder eigen woningforfait. Wie zijn hypotheekschuld helemaal heeft afgelost, krijgt geen forfait meer toegerekend. De oppositie is blij met het CDA-voorstel. PvdA, van de A, D66, GroenLinks en de ChristenUnie willen ook dat er iets aan de enorme hypotheekschuld wordt gedaan. Nederland heeft 644 miljard euro aan hypotheekschuld. De kans is groot dat veel huisartsen morgen hun praktijk sluiten tussen tien en één uur. In die tijd wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over een korting op het budget voor de huisartsenzorg. Op internet circuleert een mail waarin wordt opgeroepen de praktijk te sluiten om het debat te kunnen volgen. Enkele honderden artsen hebben laten weten dat ze aan de actie willen meedoen. Minister Schippers en de huisartsen hebben al een paar maanden een conflict over het korten van het budget. De huisartsen zeggen dat de plannen van de minister de huisartsenzorg alleen maar slechter en duurder maakt. Projectontwikkelaar Chipshol heeft advocaat Bram Moskowits in de arm genomen in de mijn-eetzaak tegen oud-rechter Westerberg. Moskowits moet ervoor zorgen dat er schot komt in de zaak. Chipshol deed twee jaar geleden aangifte tegen de oud rechter... omdat hij onder ede zou hebben gelogen. Het Openbaar Ministerie heeft nog altijd niet beslist... of Westenberg strafrechtelijk wordt vervolgd. Directeur Poot van Chipshol vindt dat het OM de zaak traineert. Westerberg heeft altijd ontkend dat hij in een Chipsholzaak... buiten de rechtszaal met een advocaat heeft gebeld. Minister Hille van Defensie zegt dat de herrie van ewex vliegtuigen van de NAVO in Zuid-Limburg wel degelijk minder is geworden. Hij overlegt morgen met de Tweede Kamer. Die dreigt het luchtruim te sluiten voor ewex toestellen omdat er nog steeds geluidsoverlast is, ondanks afspraken daarover. Volgens de minister is de overlast dit jaar binnen de norm gebleven. De actiegroep Stop Ewex zegt dat dat komt... doordat de toestellen een deel van het jaar in Libië zijn geweest. Voor volgend jaar vreest de actiegroep dat er opnieuw veel lawaai zal zijn. De EWEX hebben hun basis in Duitsland vlak over de grens met Zuid-Limburg. De politie heeft in een appartement in IJmuiden 50 kilo zwaar vuurwerk gevonden. Ook lagen er grondstoffen om honderden mortierbommen mee te maken. Aan het begin van de middag werd een deel van de straat afgezet wegens ontploffingsgevaar. De explosieve opruimingsdienst werd ingeschakeld, vond het niet nodig om andere huizen te ontruimen. De bewoner van de flatwoning in IJmuiden, een man van 62, is aangehouden. Minister Kamp heeft in de Tweede Kamer gezegd dat bijna 10.000 mensen uit Polen en andere landen in Oost-Europa hier een uitkering krijgen. Kamp is van de cijfers geschrokken. Nu hebben mensen al na een jaar werken recht op bijstand. Kamp wil dat veranderen in vijf jaar. En een Belg is vanmiddag in Sas van Gent in Zeeland ingereden op een lege politieauto. Die raakte totaal los. De auto was neergezet als blokkade voor de man die al een paar andere auto's had aangereden en een stopteken van de politie had genegeerd. De man van 42 is opgepakt. Het weer... Vannacht vanuit het westen af en toe regen, morgen is het grijs en kan het vooral in het oosten af en toe regenen. Het wordt een graad of 10. Ook vrijdag is het zacht en regenachtig. In het weekende wordt het een graad of 7, blijft zo goed als droog en er is af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.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 Europese banken hebben een gunstige lening gekregen van de Europese Centrale Bank, zo werd vandaag bekend. Bij elkaar lenen ze bijna 500 miljard euro tegen een zeer lage rente. Om de economische crisis te bestrijden, die is voortgekomen uit de schuldencrisis, wordt er dus nog meer geleend. Ik zou zeggen in dit geval, overdaad schaadt. Goedenavond, wij schakelen zo nog even met de arena in Amsterdam... waar een toeschouwer de keeper van AZ aanviel. De keeper wild begon te schoppen, rood kreeg en zijn elftal de wedstrijd staakte. Bas Stichler is nog altijd ter plekke. En Hans Spekman haalde vandaag zijn opa en oma aan en zijn vader en moeder. Want net als bij hem zat de PvdA in hun bloed. Hij wil als nieuwe voorzitter van de partij het debat weer laten knetteren. Vanavond is hij hier te gast. Wat is er toch mis met het hbo? Hebben we het over incidenten met diploma's die je bij het hbo haalt? Of is er meer mis? Publicist over het onderwijs, Leo Prik, geeft zijn visie. En oud-minister van Onderwijs, Jo Ritsen, praat ook mee. Hij zette de hervorming van het HBO ooit in. André Kuipers vertrok vanuit Kazachstan vanmiddag. Hij zag dat land snel kleiner en kleiner worden. Maar over Kazachstan zelf horen we nauwelijks iets. Daar gaan we dit oog verandering in brengen. Eerst het overzicht van wat er vandaag in het nieuws was. Woensdag 21 december. Gels Sillersen nu wat treuzelt. en Hé, hé, hé, wat gebeurt hier? Er zijn supporters zo. op het veld. En een van die supporters die valt het doelman van AZ, Esteban aan. En Esteban is een Costa Ricaan die denkt, dat laat ik me niet gebeuren. Ik schop gewoon terug. En zo deed hij dat. Bas Stigler, goedenavond. Nog altijd in de arena. goed, Michela. Goedenavond. En dat leverde hem onmiddellijk een rode kaart op. Ja, en volgens de regels heeft de scheidsrechter daarmee juist gehandeld. Uh, dan zeg ik met nadruk volgens de regels, want zo staat het nog eenmaal in het boekje. En als een wedstrijd om zo'n reden wordt gestaakt, dan kan dat uh, natuurlijk behoorlijk wat losmaken bij het publiek. Het is onrustig rondom de arena, horen wij. Wat krijg jij daarvan mee? Nou, van die onrust niet veel, omdat mocht er al onrust zijn geweest. Ik op dat moment in uh, de katakompen van het stadion bezig was met het voeren van gesprekken met allerlei uh, betrokkenen. Ik sta nu bij de hoofdingang en daar is eigenlijk helemaal niets aan de hand. Het is hier hartstikke rustig. Dus wat dat betreft valt het allemaal uh, nu in ieder geval mee. Ja, het is een, een zaak met veel kanten natuurlijk. Ik hoorde jou net bij Langs de Lijn zeggen dat het verhaal uh, ging dat die toeschouwer die het veld opkwam en die de keeper aanviel van AZ, dat hij een stadionverbod had. Heb je daar nog meer over gehoord? Nee. Daar kan ik op dit moment niks over zeggen. Dat was een gerucht dat vrij snel ging. Ik begrijp dat ze dat van de kant van Ajax willen uitzoeken om te kijken of dat echt zo is. Maar ik kan daar op dit moment niks over zeggen. Nee, en de KNVB die gaat nu uh, kijken wat er met de wedstrijd verder gebeurt. Er zijn een aantal opties. Heb jij een idee welke optie het meest waarschijnlijk is? Wat er met deze wedstrijd verder gaat gebeuren? Nou, het is moeilijk. Kijk, procedureel komt er nu allerlei rapporten nu los van waarnemers en scheidsrechters. Die worden naar de aanklager gestuurd. Die aanklager gaat dat bekijken. Die komt met een advies aan het bestuur betaald voetbal. En het bestuur betaald voetbal zal dan moeten besluiten wat er met deze wedstrijd gebeurd wordt, uh, wat gebeuren gaat. Kijk, één ding lijkt mij wel dat vaststaat, hoe knullig het ook klinkt... want iedereen voelt natuurlijk wel mee met Esteban, die arme keeper... maar die is volgens de regels met rood van het veld gestuurd... dus die gaat gegarandeerd een wedstrijd voor krijgen. En uh, ja, dan is de volgende vraag, wat gebeurt er met, uh, met de wedstrijd? Daar zijn een aantal opties voor en daar valt echt geen zinnig woord over te zeggen. Nee, en hoe, hoe vind je dat er bij Ajax is gereageerd op dat besluit van AZ om uh, de wedstrijd te staken? Ik had de indruk dat ze dat wel begrepen, hoewel ze natuurlijk ook wel uh, gehoopt hebben nog dat AZ alsnog weer terug het veld op zou gaan en de wedstrijd zou uitspelen. Dat heeft AZ niet gedaan, maar ik voelde toch wel en proefde toch wel dat daar wel begrip voor was dat AZ uh, daar niet zo heel veel zin in had. Nee, en, en dat dit gebeurd is bij Ajax in de arena met die toeschouwer die dat veld opliep, kan dat nog consequenties voor de club hebben? Ja zeker, want daar wordt een club gewoon voor gestraft, maar ook dat verdwijnt in rapporten en daar gaan uh, wijze mannen zich in alle hun wijsheid over buigen. En daar zal uit ongetwijfeld een straf voor krijgen. Maar of die straf, uh, uh, hoe die straf eruit ziet, daar valt echt niet zoveel over te zeggen. Goed. Het is puur speculatief hoor, maar in theorie kan het natuurlijk best zo zijn... Dat, dat AZ straks regelmatair de wedstrijd gewonnen heeft. Maar dat nogmaals is puur speculatief, want dat hoeft helemaal de uitkomst niet te zijn. Daar gaat over gesproken worden bij de KNVB's en daarna natuurlijk bij de clubs. En wij ook weer met jou, Bas Dichtler. Dankjewel vanuit de, ja. de Arena. Geluid kent u wellicht. Weg was hij, André Kuipers... samen met twee collega's onderweg naar het internationaal ruimtestation. Vanmiddag om exact 16 minuten over twee... vertrok de Soyuz-raket vanaf de Kazachstaanse steppen. Maar niet voordat alle Russische ruimtevaartrituelen waren nageleefd... en Kuipers afscheid had genomen van zijn gezin. Hoi, papa. Hé, hey, hey, hey, nou, is anders helemaal de eerste keer. Anders dan de eerste keer in het ruimtevaartcentrum van de ESA in Noordwijk... kon de rest van de familie en vrienden toekijken. Ik denk dat op de snelweg loop je meer risico dat je een ongeluk krijgt dan met de Soyuz. Dus ik heb er alle vertrouwen Brustende woorden van een van de broers van André Kuipers. Maar dat nam niet bij iedereen de zenuwen weg. Dit was echt even... Mijn hart ging wel even tekeer, ja. En gelukkig, alles verliep volgens plan. Aankomende vrijdag dan komt de capsule aan bij het ruimtestation. De Nederlandse astronaut blijft een half jaar... In de ruimte. Wat is je diploma waard als je journalistiek gestudeerd hebt op de hogeschool Windesheim in Zwolle? Vrij weinig, concludeerde een onderzoekscommissie. De school bleek de laatste jaren wel heel kwistig met hoge cijfers. De docenten deden daar vrolijk aan mee. Wie niet. Hij die zonder zonder is, We hebben de eerste steen. Sommige leerlingen reageren laconiek. Ik weet ook überhaupt niet zoveel hoeveel je hebt als journalist aan een diploma. Ik denk dat als jij gewoon ergens komt en mensen zien. Nou ja, je bent lekker bezig. dan zit dat met dat papiertje vast wel goed. En anderen vrezen toch dat ze een behoorlijk stigma hebben opgelopen. Dat ik straks op de arbeidsmarkt kom. en dat, mijn, dat het imago dat ik van Windesheim afkom. dus niet zo goed valt. De hogeschool belooft beterschap. Nou, dat is er geraden ook, zegt staatssecretaris Zelstra van Onderwijs. We hebben geconstateerd dat de opleiding journalistiek niet op orde is. En als zij niet snel verbeteren, dan gaan we die sluiten. De diploma's van 200 studenten worden opnieuw onder de loep genomen. Drie studenten die vandaag hun diploma mochten ophalen, die konden thuisblijven. De school wil ook hun werk nog eens kritisch bekijken. mensen onterend. Je kunnen het gewoon een blanke slavernij noemen. De FNV vindt er hier geen doekjes om. In de truckerswereld is van alles mis. Transportbedrijven huren vaak illegalen in. En die worden ook nog eens flink onderbetaald. Ze worden geronseld in oost europa ja, er zijn Polen, Bulgaren, Litouwers, Russen, noem maar op. De arbeidsinspectie heeft ook signalen binnengekregen dat er veel mis is in de branche. Dus zij zullen de komende maanden een extra oogje in het zeil houden. Wij gaan de controles inderdaad verscherpen, ja. Tot opluchting van deze eigenaresse van een truckerscafé. Aan die illegale, onderbetaalde chauffeurs viel namelijk niks te verdienen. Ze kunnen geen Engels, ze kunnen geen Duits, ze, kunnen, ze doen net of ze je niet verstaan. Maar ik denk dat ze je wel begrijpen, want als je vertelt dat 15 euro is, dan zijn ze weg. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Dan de krant van morgen, die wordt gelezen door Mariel Hageman. De banken hebben als sponsor geld opgezogen bij de Europese Centrale Bank, valt te lezen in de Telegraaf. De ECB had voor de eerste keer het loket opengedaan. Waar banken voor drie jaar geld konden lenen tegen 1% rente. Volgens de krant kwamen de banken daarop alvast bijen op de honing. Ruim 500 Europese banken maakte de ECB bijna 500 miljard euro lichter. Van de Nederlandse banken is bij de Telegraaf alleen bekend... dat SNS Reaal heeft ingeschreven op een lening bij de centrale bank. ABN AMRO heeft laten weten dat er geen gebruik is gemaakt... van de leningfaciliteit. En ook de Rabobank heeft niet gebeld met Frankvoort. ING was niet bereikbaar voor commentaar. De Telegraaf leidt uit de leenhonger bij de andere banken af... dat er echt hoge nood was, veel meer dan werd aangenomen. De Europese Unie stopt met de export van medicijnen die worden gebruikt voor executies. Dat heeft de hoge vertegenwoordiger van de EU, Catherine Ashton, bekendgemaakt, schrijft de Volkskrant. De maatregel om de export van executiemiddelen te staken... is er gekomen op aandringen van mensenrechtenorganisaties en het Europarlement. In bijna alle 34 Amerikaanse staten die de doodstraf toepassen... wordt gebruik gemaakt van een injectie. Door het exportverbod neemt het tekort aan executiemedicijnen in de VS verder toe. Uit cijfers blijkt dat vorig jaar minder mensen ter dood zijn gebracht... dan in de jaren daarvoor. Een mensenrechtenorganisatie zegt in de Volkskrant... dat ieder farmaceutisch bedrijf dat zichzelf als ethisch Ervoor moet zorgen dat medicijnen niet worden gebruikt om gevangenen te vermoorden. In deze dure tijden ook eens een positief bericht. Het water uit de kraan wordt volgend jaar goedkoper. Gemiddeld 24 euro op een jaarrekening van 150 euro. En in het jaar erop gaat daar nog eens 13 euro af. De korting is het gevolg van het belastingplan dat door de Eerste Kamer is goedgekeurd. Met dat belastingplan zijn twee waterbelastingen afgeschaft. De grondwaterbelasting en de belasting op leidingwater. Brancheorganisatie VWIN is tevreden over het schrappen van deze toeslagen. Die waren ooit in het leven geroepen als milieubesparende maatregel. Maar in de praktijk bleek dat deze belastingen niet leiden tot een verlaging van het watergebruik. YouTube is de zender die volgens Trouw groot is geworden met miljoenen filmpjes op internet... van pianospelende katten, bijtende baby's en tenenkrommende karaoke-acts. Het is ook de springplank gebleken van wereldartiesten als Justin Bieber. YouTube is de internetcultuur gaan domineren. Daarom is de aankondiging des te verrassender dat YouTube nu ook een oud medium wil gaan veroveren... De televisie. Bij YouTube hebben ze een rekensommetje gemaakt. De gemiddelde kijker van YouTube in Amerika blijft dagelijks gemiddeld een kwartier op de site. Terwijl diezelfde Amerika gemiddeld vijf uur per dag televisie kijkt. Daar valt dus een enorme winst te behalen. Dat hebben ze bedacht bij het internetkanaal. Toch zal het volgens Trouw een geweldige uitdaging worden om met miljoenen losse filmpjes interessante televisieblokken te maken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. In a Lifetime van Bono en Klennet. Goedenavond, voorzitter Spekman. Ja, goedenavond. Ik ben het officieel nog niet, hè? Ik ben alleen... Nee, ja, u bent het Ja. Jawel, maar officieel is de bekrachtiging is pas 22 januari en niet nou. nu. Goedenavond, aanstaand voorzitter Spekman ja. van de Partij van de Arbeid. Zo <laughs> fijn om te horen, maar het is ook. <laughs> Dat is de afgelopen jaren een baan geweest... waar uw voorgangers niet altijd even gelukkig van werden. Uh, Ploemen, Sint, Van Hees, Van Hulten. Ik dacht, waar heeft deze man nou zin in? Nou ja... Ik bedoel, ik, ik, ik geloof in de sociaaldemocratie. En ik, vind, ik wil graag dat we weer een krachtige partij van de arbeid zijn. En ik sta voor mijn idealen. En ik zie dat die onder druk staan. Omdat zeg maar, wat er op dit moment in het land gebeurt... is precies tegenovergesteld daaraan. En ik wil dus weer een sterke partij van de arbeid maken. Ik zit niet voor mijn lol in de politiek. Daar voetbal ik voor, speel ik spelletjes met de kinderen. Dat vind ik allemaal gezellig en leuk. Ja, welke spelletjes? Uh, uh, Mensen en regie, potjes pesten, Monopoly. <lacht> eigenlijk alle spelletjes vinden we gewoon gezellig. En kunt, te kunt u tegen uw verlies? Heel slecht, maar gelukkig uh -huh. uh, laten ze slapen nu. Dus ik durf te zeggen, win ik meestal. Want je moet veel incasseren binnen zo'n Partij van de Arbeid. Ja, maar daar is niks mis mee, want dat gaat ook ergens om. En ik vind juist dat we te beheersend zijn geworden... en dat we te veel onderlinge meningsverschillen toedekken. En we moeten weer een Partij van de Arbeid zijn waar het knettert en knast... en waar alle maatschappelijke discussies die buiten plaatsvinden... ook in onze partij juist plaatsvinden. Want wie, wie dekt die meningsverschillen dan toe? Hoe gaat dat dan binnen uw dat partij? Het is geleidelijk aan politieke cultuur geworden... binnen alle politieke bewegingen zie ik hoor... dat we steeds meer op jacht gaan naar de stem die in de mode is. Hè. Hopend dat je de volgende keer de meeste zetels uh, hebt. En alleen maar dat. Ja, maar hoe gaat het, dat? Laten we even bij uw partij blijven. Het ja. politiek meningsverschil intern moet worden toegedekt. Hoe, hoe, hoe werkt dat mechanisme dan nu? Nou ja, dat, dat tegenspraak uh, of, of, of andere opinies uh, vaak zeg maar, niet welkom zijn als je net een, een debat aan het voeren bent, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. U moet en gewoon uw kop graag... houden als de rest van de fractie het niet met u eens is. Ja, die cultuur die is er wel bij iedereen ingeslopen. En ik vond het juist goed van de vorige periode, toen speelde de AOW ook bij mij in de partij, en toen ben ik 50 zaaltjes afgegaan van de Partij van Arbeid, een aantal hele grote, uh, om te staan voor waar ik voor stond en dat is dat 65 en 65 moet blijven. Maar dat die dat kunnen gewoon langer moeten werken. Maar hoe gaat u zorgen als partijvoorzitter... dat er binnen die fractie weer meer verschillende geluiden opstijgen? Nou, het is niet alleen binnen de fractie, maar binnen de partij als geheel. Ik vind dat je van een scherp debat onderling uh, beter en scherper wordt. En dat zit hem in het debat. Het zit hem in het activisme, wat ik meer wil hebben. Ik wil ook geen PvdA's meer die wegkijken als zij vinden dat het onderwijs in een bepaalde school niet goed is. Moeten ze precies hetzelfde doen als dat Lodewijk als je in Amsterdam doet. Daar geen genoegen mee nemen, maar het aanpakken en het verbeteren. En wat bedoelt, van u, wil ik hebben. En wat bedoelt u met activisme? Nou, nee, activisme is wat je nu heel vaak ziet. Wat te veel mensen doen is als zij zien bijvoorbeeld dat een school uh, geen goed onderwijs geeft, omdat het een zwakke school is, of misschien dat de thuiszorgorganisatie niet presteert, wordt er te veel gezegd, ja, ik ga er niet over. Ik wil geen partij van de arbeid uh, hebben die zegt, ik ga er niet over. Als je iets niet goed vindt, dan moet je het verbeteren en dan moet je voorop gaan in de strijd. En er zijn altijd manieren te vinden om het dan te verbeteren. Dus ik wil terug, zeg maar, of vooruit naar het wethoudersocialisme uh, wat wij horen te hebben. Nou, als ik dan hoor activisme, denk ik aan het zitten van zo'n school? Nee, uh, wat, wat, zo gaat het ook niet in Amsterdam. Of zo doet Otwin van Dijk het ook niet in Doetinchem. Maar die gaan erop af. Wie? Die kijken. Sorry? Otwin van Dijk, ja, die ken je misschien niet, maar nee. ik, ik wel in Doetegem. Vertel, de wethouder. Daar ja. ben ik heel trots op. Die gaat ook voorop. Die heeft hele moeilijke maatregelen genomen. Maar die, die neemt nooit genoegen met hoe het is. Die strijdt altijd voor hoe het beter moet. En dat hoort de Partij van de Arbeid te doen. Dus we hebben al oude idealen. Die staan als een huis overeind. Maar we moeten het op een moderne manier doen. En weg, zeg maar, van het wij gaan er niet over of uh, naar een ander kijken voor de oplossing. En dat wilt u doen met ook veel meer leden. Hè? U wilt, als ik me niet vergis, uh, 100.000 leden bij de partij de arbeid Gaat ja. u dat koppelen aan een cadeautje, zoals bijvoorbeeld de FARA doet? Het lidmaatschap? Die geven, geloof ik, hele mooie cadeautjes. Ja, ja dat weet ik. Nou ja, ik, wil, ik wil per se die 100.000 leden, omdat ik het belangrijk vind dat politieke partijen weer meer leden krijgen. Net zo goed als de vakbond dat ook uh, moet doen. Maar We hoe, hoe maakt u mensen warm voor het lidmaatschap? Hoe, hoe gaat nee, ja, u ze omdat... werven? Kijk, Ik zie dat er gewoon heel veel uh, belangstelling in de samenleving is voor politieke vraagstukken. Alleen ze binden zich op dit moment niet meer aan leden. En ik wil dat we weer wervingskracht hebben. Dat doe je door op een open manier debatten uh, zeg maar, te organiseren. Waar je denkt, van, ja, dat gaat ergens over. Dat gaat ook over de toekomst van mijn land, van mijzelf, van mijn kinderen, van mijn buurt, van mijn straat. Dat moet weer veel meer in alle openheid gebeuren. Dat is het eerste. Het tweede is, mensen moeten ook weer het belang zien om zich te binden aan de links progressieve beweging. Omdat als wij alleen maar toestaan... dat er rechtsprogressief of rechtsconservatief uh, aan de macht is zoals nu, ja, dat, dat voelen heel veel mensen thuis. En mensen krijgen daar te bak van, die willen een andere politieke koers in Nederland, in Europa, maar dan moet je je wel binnen aan politieke partijen, omdat dat belangrijk is. Niet omdat je met alles eens hoeft te zijn, maar omdat je samen sterker staat. Je hebt meer denkkracht en je hebt meer doekracht. Die denkkracht is nodig voor nieuwe ideeën, hoe kom je linksom uit de crisis in plaats van wat er nu allemaal gebeurt. En doekracht als het gaat over bijvoorbeeld ombudswerk, wat ik graag uh, nog veel beter en veel breder op poten wil zitten binnen de partij van de, toch nog even terug naar hoe je dan aan die leden komt, want u weet het waarschijnlijk ook, kranten, organisaties, ze ja. hebben vaak uh, een iPad nodig om, om uit te delen voordat er een, een, een lid komt. Wordt er iets aan verbonden bij u? Dat weet ik nog niet. Ik zie ook andere voorbeelden. Ik zie in Luik, uh, waar de partij echt op zijn gat lag, de, de broederpartij van de Partij van de Arbeid daar, uh, van de Rupio, maar waar nu 20.000 leden zijn alleen in de stad als Luik. Ik zie dat de AMBO uh, ook iets van 35.000 leden erbij heeft gekregen dus de laatste jaar. Dus het kan wel. Ik zie het ook bij FNV Bondgenoten, bij de tak van de schoonmaak, dat er leden zijn bijgekomen. Dus het heeft niet alleen te maken met cadeautjes. Er is maatschappelijke betrokkenheid in Nederland. En die is ook heel vaak links- en programmatisch. En die mensen die moeten we proberen te vinden... en die moeten we proberen te verleiden om mee te doen met die Partij van de Arbeid... om te zorgen dat er een alternatief is ten opzichte van dit rechtse Ja, U wilt ook andere mensen nog gaan verleiden om mee te doen... namelijk ja. aan het uh, kiezen van een lijsttrekker. Ja. Uh, dus ook niet leden mogen dan wat u betreft meedoen... om op Job Cohen of iemand anders te stemmen. Ja. Toen dacht ik, hoe voorkom je nou dat CDA-sympathisanten zich daarin gaan mengen... en dat die proberen een zwakke PvdA-kandidaat gekozen te laten worden? Ja, nou ja, ik, ik geloof in, in de macht van het grote getal. Ik heb er natuurlijk met een aantal mensen over gesproken, uh, onder andere met Maurice de Hond, even een keertje kort, en met Hans Anker, een onderzoeker. Uh, en, en daar geldt echt de macht van het grote getal. De meeste mensen zijn gewoon verstandig en redelijk. En die gaan niet om te frustreren, een, een aantal euro's betalen. Uh, en die gaan niet de moeite nemen om dan ergens naartoe te gaan. Als het heel laagdrempelig is, hè, dus je kan allemaal achter je computer stemmen, dan kan er iets ontstaan. Maar als je er een beetje moeite voor moet doen, dan doen dat soort mensen doen het niet. Uh, die... En uh, kijkt u dan naar Frankrijk, frustreren? zoals dat bij de socialisten ging? In Frankrijk vind ik een heel goed voorbeeld. En ik vind dat die Partij van de Arbeid moet worden opengebroken. En dat doe je alleen maar ook als je dit soort grote besluiten durft te nemen. het helpt ons niemand verder. Want dit is veel vorm. Natuurlijk, als we even naar de inhoud kijken. U zegt maar idealen. Het moet, moet weer wat linkser worden allemaal. Uh, de PvdA steunt het kabinet natuurlijk in de eurocrisis. Waardoor het ja. kabinet kan doorregeren. Moet dat zo blijven wat u betreft? Nou ja, ik vind... Ondanks dat ik heel chagrijnig ben over dit kabinet... en dat ik veel chagrijn heb over een aantal keuzes die in zuidelijke landen is gemaakt... dat we over de rug van de Europese economie... en dus het belang ook van mensen hier in Nederland en banen, banen en nog een keer banen... Uh, geen uh, kleinzielige politiek moeten bedrijven. Hoe moeilijk ik dat soms ook vind... en hoe verleidelijk het ook is om het wel te doen. Dat is dat kleinzielig als je het kabinet laat vallen? Nou ja, kijk, het, gaat, het, het grote belang is zeg maar de werkgelegenheid in dit land. En als er... Met Europa fout gaat, hoe vervelend ik dat ook vind, dan gaat het hier banen kosten. En heel veel banen, want we verdienen onze boterham voornamelijk in Europa. En niet in ons eigen land. Dus wij hebben belang als geen ander, omdat wij een exportland zijn... met een sterke Europa en een sterke euro en een sterke Europese economie. Ja, toch, als ik even uh, strategisch nadenk, als de PvdA uh, het kabinet niet steunt, dan valt het kabinet misschien, dat kan. Dan zie je de vraag overigens maar los daarvan. Maar het doet even niet mee aan Europa, maar daarna zijn er natuurlijk weer kansen met de PvdA. vanuit uw perspectief, om juist weer aan een sterk Europa te werken in de regering, ja. toch? Nee, dat kan allemaal zijn, maar ik zeg jou wat mijn antwoord is. Uh, en, en dat vind ik ook echt, want ik zie wat Merkel doet. Die kijkt vooral met uh, haar neus naar haar eigen kiezers. Uh, dat doet Sarkozy ook. Dat doen op dit moment veel te veel Europese leiders. En daarom zitten we enorm in de klem en komen we er bijna niet uit. En dat kost echt heel veel mensen banen. En ik vind dat zo belangrijk dat er gewoon een goede werkgelegenheid is in Nederland. Dat mensen een baan hebben, een bestaan hebben en een toekomst hebben. En als de PvdA regelmatig de regering inhoudelijk uit de brand helpt... is dat helder voor het profiel van de partij? Dat doen we niet zoveel. Wij hebben een eigenstandige positie en een eigenstandige verantwoordelijkheid. Dat zullen we altijd hebben. Ikzelf heb het kabinet te vuur en te zwaard bestreden... in uh, heel veel kwesties over asiel en migratie. Uh, met alternatieven erbij. Heb ik ook gedaan uh, rond armoedebestrijding. Ook als het gaat over fraudeaanpak. Wat we net hiervoor hoorden als item. De uitbuiting uh, zeg maar van de vrachtwagenchauffeurs, Heb ik onder andere aan de kaart gesteld. Uh, maar waar we het eens zijn met het kabinet. Dan zeg ik dat. Net zo goed dat we dat wel eens eens zijn. En met andere politieke partijen. Dat gebeurt. En dan moeten we onszelf niet gaan verlogenen. En geforceerd gaan doen. Zeker niet. Uh, in de wetenschap dat volgens mij het kabinet daardoor niet valt. Het kabinet ploft altijd uit elkaar. Door onderling chagrij. En haat eruit. Zeggen, en er wordt natuurlijk altijd veel uh, thee gedronken, hè? En niet alleen rechts, ook links. Als u nou mag kiezen, het eerste kopje thee, nee, is dat met GroenLinks of met, of u drinkt geen thee, wilt u nu zeggen? Of, of, nee, maar dat is ook echt niet zo. Ik drink ook echt geen nee, thee. Nee, of koffie, maar u begrijpt wat koffie, ik bedoel. Ja. Uh, gezellig samen zijn. Als u nou mag kiezen, eerst met GroenLinks of eerst met de SP? Mag kiezen, ik hoef helemaal niet te kiezen. Kijk, ik, ik wil samenwerken, dat heb ik constant gezegd. Ook de hele campagne op alle afdelingen waar ik ben geweest. Tegen iedereen, met GroenLinks, met de SP... maar ook met de progressieve krachten binnen D60... met de mensen met een warm hart van het CDA... en ook met mensen van de ChristenUnie. Ja, en de eerste dan... afspraak is dat met Jolanda of met Emil? Ja, ik is toch geen eerste afspraak. De eerste afspraak is als we allebei kunnen. Dus ik wil prima, en niet met Emiel en Jolanda... maar met de voorzitters van die partijen... met de fractieverzitters van alle deze partijen die ik net noemde wil ik graag afspreken, omdat we met elkaar voldoende kracht moeten ontwikkelen om te zorgen voor een alternatief ten opzichte van dit kabinet. Goed. Meneer Spekman, um, succes met uw nieuwe werk en ja. ook af en toe nog wat tijd maken voor een spelletje. Ja, dat zal ik zeker doen. Oh. Dat denk ik best leuk. Goedenavond. Dank je wel. Sam, Tim Knol hoort u. Ja, alweer is een hbo-instelling in het nieuws... vanwege de gebrekkige kwaliteit van het onderwijs van de diploma's. Op de journalistieke opleiding Windesheim in Zwolle... worden te makkelijk diploma's uitgedeeld. Zo is het oordeel van de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie... die dat bekijkt. Eerder hadden we problemen bij In Holland en de Hogeschool van Amsterdam. Leo Prik is onderwijsdeskundige en medewerker van NRC Handelsblad. Goedenavond, meneer Prik. Goedenavond. Verbaast het u opnieuw een hbo-instelling onder vuur vanwege diploma's? Uh, nou, wat mij verbaast is vooral dat er uh, zoveel aandacht is... voor uh, uh, het feit dat die hogeschool onder vuur is komen liggen. Terwijl er de afgelopen tien jaar uh, eigenlijk uh, jaarlijks uh, ettelijke schandalen... van die hogescholen naar buiten kwamen. Maar er werd, om, ja, ik zou niet weten waarom, maar er werd nooit aandacht aan besteed. En door wie werden die naar buiten gebracht? Door de inspectie? O, door uh, ene keer stond, uh, kreeg, kreeg u te horen bijvoorbeeld dat er uh, uh, de onkostendeclaraties van bestuurders er niet klopten. Dat ze werkten met fictieve studenten, dat de Chinese studenten werden aangenomen die geen woord Engels verstonden. Dat er werd gesjoemeld met diploma's, dat er vreemde financiële constructies waren met buitenlandse vestigingen mm. in Thailand bijvoorbeeld. Uh, ja, ik ja. moet zeggen, de meeste van, van deze dingen heb ik wel gehoord. Maar ja. goed, die zijn misschien wat minder breed opgepakt dan nu. Maar waar komt het door volgens u? Wat is het onderliggende probleem bij die hogescholen? Nou, ik denk dat het... De, de, de, de, de, de. Keerpunt is geweest wat er gebeurde bij de hoogschool in Holland. Dat was zo schandalig wat daar, daar speelde euh, met die diploma's die ten onrechte werden uitgereikt. Dat was zo evident dat, dat en toen is de volkskant daar heel duidelijk ook op ingesprongen en dat heeft eigenlijk de aanzet gegeven voor en nu is alles wat er verder gebeurt is nu ook nieuws ja, maar... en dat is heel goed. Ja, want wat is het onderliggende probleem? Waar, waar is dit door ontstaan, volgens u? Ja, dat is ontstaan doordat die hogescholen op een gegeven moment verzelfstandigd werden. Uh, en toen zijn ze als een gek gaan fuseren... Uh, ze werden alsmaar groter, groter, groter. Uh, ze waren vooral bezig met, uh, met de groeien. Met, uh, uh, nou, en dat geeft natuurlijk uh, allerlei problemen op het gebied van de gebouwen... op het gebied van personeel, op het gebied van het elkaar schuiven van verschillende opleidingen. Daar zijn ze steeds mee bezig geweest. En verder hebben ze bezuinigd op docenten, uh, door docenten aan te nemen... die geschoold waren en dus goedkoop waren... En, uh, uh, en de kwaliteit van het onderwijs. Daar is men gewoon niet aan toegekomen. Ge men was vooral bezig met finan financiën, uh, fusies... Uh, in elkaar schaven van de opleidingen et cetera. Ja, en die verzelfstandiging die is uh, begin jaren negentig ingezet. Als ik me niet vergis. Ja. Ja, toen is hij echt doorgezet, ja. Ja, en toen was uh, Jo Ritsen, minister. Goedenavond, Jo Ritsen. Ja. <laughs> nee, ik wil het niet allemaal in uw schoenen schuiven, hoor. Helemaal niet. Nee. Maar um, laten we eerst even kijken naar de situatie nu. Is er volgens u sprake van een structureel probleem in het hbo? Uh, ja, ik spreek ook eigenlijk niet zo erg vanuit uh, het verleden, maar veel meer vanuit wat ik nu, uh, waar ik nu veel gelegenheid heb om de cijfers gewoon eens goed te bekijken, en dan uh, en dat ook in de vergelijking met wat er in het buitenland gebeurt, en dan uh, denk ik dat uh, Leo echt wel een aantal punten heeft, en tegelijkertijd uh, moet je keur maar één ding constateren: de werkloosheid onder degenen die een HBO opleiding in Nederland hebben gehad is één van de laagste. Bijna van de rijke landen. De waardering van werkgevers is een van de hoogste. De waardering ook van de studenten voor een opleiding is gemiddeld genomen aanzienlijk veel beter bijvoorbeeld dan in Duitsland. En dat is even het grote beeld. En ik vind dat je daarin moet plaatsen. Want anders denk ik ben je, niet zo, ja, ben je toch een beetje bezig met incidenten. En dan is het grote punt natuurlijk van alle landen in onze omgeving is de groei geweest. Hoe ving je dus die vertwintigvoudiging van het aantal studenten op? Uh, elk land heeft daar zijn eigen weg in gezocht. Ik denk dat we in Nederland er goed aan hebben gedaan... Uh, nog steeds om uit te gaan van een model van vertrouwen... van ook uh, de kracht van de instellingen zelf. Dat is soms uh, niet goed gebruikt, hè? dus dat zegt Leo ook van. Dat heeft vaak geleid tot een soort gedrag van uh, degene die... Uh, ...daar de bestuurder waren. Uh, maar ik zou bijna zeggen van geleidelijk aan is dat, dat toch wel uitgegroeid. En wat we nu dus zien is dus dat we een goede keuringsdienst voor waren hebben. Dat, uh, dat is die NVAO waar u over sprak. Hè? En die zegt af en toe van ja, er zit bij die 600 opleidingen. En ik vermoed dat dat uh, iets zal zijn wat uh, van jaar op jaar zich zal gaan voordoen. Dat er elk jaar wel één of twee zullen worden uitgepikt. Waarvan je zegt dat is niet uh, aan de maat. En nou, als, als we dan toch, meneer Prik, wacht even. Want als we toch even teruggaan naar begin jaren negentig. Toen is een nieuw bekostigingsstelsel ingevoerd voor het hoger onderwijs. Is daar niet uit voortgekomen dat de student eigenlijk... Ja, min of meer een financieel instrument is geworden voor die hogescholen, Waardoor ze denken, nou studeer maar snel af, krijgen wij lekker geld voor. Ja, uh, dat had gekund als je dus uitgaat van het feit dat je de mensen niet vertrouwt. Dat ze inderdaad er zo... Uh, ik zou bijna zeggen, immoreel mee omgaan. Daar waren ook, overigens, randvoorwaarden voor. Uh, er was een keuzegids, dat ging over studenten zelf. Er is een inspectie en er is dus inderdaad een NVAO. Die bestond toen ook al in een andere vorm. Een club die dus de opleidingen beoordeelt. En uh, ik heb toen vanaf het begin ook gezegd, ook in de Kamer verdedigd. Uh, als inderdaad dat vertrouwen wordt geschaad, dan moet je ook meteen ingrijpen. Dan moet je, eigenlijk moet de school zelf zeggen van. Dat willen we toch niet, maar mocht het zo zijn... en ik zie dus nu ook dat staatssecretaris Helster dat zegt... Uh, mocht het zo zijn dat de school het vertrouwen schaadt... dan uh, is het ook einde van, uh, het, uh, van de oefening. En dat is een systeem, nogmaals, wat ons geen windeieren heeft gelegd overwegend. Want 99% van de opleidingen... we hebben het over vier opleidingen van uh, waar het, de inspecties zich op richten... Eén daarvan is als heel slecht beoordeeld, onvoldoende, moet er echt iets aan gebeuren. Die andere drie overigens niet, uh, die de inspectie had aangemeld. En dan gaat het over een totaal van zo'n ongeveer 2000 opleidingen. Ja, meneer, meneer Prik, we moeten dus niet al te zonder zijn, hoor ik van, uh, van de nee, heer Ritsen. Uh, meneer Ritsen weet ook, of jou weet ook, dat... Uh, uh, de docenten, de klachten die de NVAO, die, die organisatie dan, die de die kwaliteit beoordeelt, dat die uh, uh, in die beoordelingen. Het belangrijkste klachtenpunt van de studenten is daarin dat ze het niveau te laag vinden. De studenten vinden het allemaal, de hbo-opleidingen vinden ze te laag. Ze vinden het te gemakkelijk, ze vinden dat er lage eisen aan hen worden gesteld. En docenten die vinden altijd weer uh, dat ze onder druk worden gezet... Uh, om hun eisen te verlagen om diploma's uit te reiken door het management. Dat is altijd een terugkerend thema, tien jaar lang. En wat betreft wat uh, uh, Joritsen zegt over dat werkvinden... Dat is natuurlijk ontzettend fraai dat Nederlandse hbo'ers werk vinden. Maar in Nederland is de werkloosheid onder uh, hoogopgeleide jongen... is in Europa nergens zo laag als in Nederland. Dus het is wel logisch dat iedereen zit te wachten op, uh, op, op studenten... ook als ze uh, niet uh, uh, zo, zo... ja, niet briljant zijn. Ja, maar... Ver ja, Meneer Prik, vindt u dat, eh, omdat die student eh, door, volgens sommigen... toch wordt gezien als een inkomstenbron... vindt u dat dat bekostigingssysteem moet veranderen? Om nou, deze problemen te voorkomen. Nou, de ellende is dat de, die student niet alleen vanwege het bedrag dat hij betaalt, maar ook zoals de hoogschool wordt afgerekend, uh, die wordt betaald voor het aantal diploma's dat ze uitreiken. En dan zie je dat daardoor de druk ontstaat op het uitreiken van diploma's. Dat hebben we heel duidelijk gezien bij in Holland. En dat zien we nu ook bij die uh, Windesheim. Dat er druk is naar het management toe. van... Uh, want vooral in die journalistieke opleidingen... dat weet u waarschijnlijk beter dan wie ook... dat, uh, dat veel, veel stagiaires al die verdwijnen. Want ze vinden een, uh, een plek. En waarom zouden ze nog uh, moeite doen voor dat diploma? Dat is heel vervelend voor de opleiding. Dus die opleiding bedenkt dan een truc of die verlaagde eisen... dat die studenten dan toch een diploma krijgen. En dat verklaart dan ook waarom uh, uh, uh, erg geschommeld wordt. Maar... Uh, uh, ja, maar even, ja, meneer Ritsen, vindt u niet dat er achteraf dan misschien toch naar een ander bekostigingssysteem <grijgene> gegaan zou moeten worden? Nee, ik vind we moeten, Ik uh, vind dat meneer Prek het iets te Leo, de goede Leo, um, iets te mee, te veel generaliseert. Um, uh, de opleidingen, bijvoorbeeld, als ik een aantal opleidingen ken ik van binnenuit heel goed, fysiotherapie. Is uh, niet alleen Nederlands, maar gewoon internationaal een predicaat. De mensen die daarvan afkomen, die vinden werk ook in het buitenland. Ja, dat, dat geldt is echt ook voor de conservatoren, idee. ja, die zijn ook fantastisch. We hebben, we hebben heel veel, ja. hele goede ja, opleidingen. Zeker. Er zitten in de ja. hoek van, uh, ik zou bijna zeggen, de sociale-economische opleidingen, uh, zijn er inderdaad een aantal zwakke broeders, zou ik zeggen, geweest. Uh, daar is wel heel veel aan gebeurd. En ik zie ook van zeer nabij hoe hard er wordt gewerkt... om die upgrading tot stand te brengen. Ondanks dus die uh, geweldige toename van de stroom. Want daar zit eigenlijk het allergrootste probleem. Die vertwintigvoudiging, die massificatie van het hoger beroepsonderwijs. die heeft ertoe geleid dat snel docenten moesten worden aangesteld. Snel, diploma's, snel uh, programma's bij elkaar moesten worden geraakt. En dan uh, heb je dus een aantal jaren nodig. We zitten nu de afgelopen... Ik zou zeggen vijf jaar pas eigenlijk een beetje in een fase van stabilisatie. En daarin uh, heb ik overigens, was ik heel erg verrast, binnen zijn. Want deze opleiding uh, staat nog steeds als een van de beste genoteerd in de onderwijs. Nou, dan zal die wellicht uh, moeten worden aangepast. Wij gaan uh, ja. kijken wat er verder gaat gebeuren... op het niveau van de staatssecretaris en de inspectie. Maar ik denk, de ik denk het kostensysteem of de ja, niet, vast. niet aanpassen. Precies, uh, want, ik hoor het al aan u. En nu. vooral dus die kwaliteit goed in de gaten houden. Okay. En dus, uh, ik zou zeggen, ja. hogere uh, verantwoordelijkheid leggen bij de instellingen... als ze die niet kunnen dragen. Goed. En ik denk dat de overigens ze dat zelf ook wel willen. Dan moeten ze de opleidingen gewoon sluiten. Leo ja, de, de, de, en Jo. Leo Prik en Jo Rits. Ik wou het hierbij laten. En Kijk, ik dank bedankt. u uh, hartelijk en wens u een goede avond. Ja. Dag. Lenny Graffitt hij was onlangs nog in Nederland voor de Voice of Holland. Hier zong hij Superlove. Kazachstan was nog nooit zoveel positief in het nieuws als deze week... bij de lancering van de raket met Kuipers erin. Ondertussen is het land echter ook... Uh in, in de noodtoestand, de noodtoestand is uitgeroepen vanwege bloedige rellen in het zuidwesten. Om te praten over de voormalige Sovjetstaat hebben wij Lammer de Bies uitgenodigd, die in Kazachstan woont. En Max Bader, deskundige op het gebied van de voormalige Sovjetstaat. Hij doet nu onderzoek aan de Universiteit van München. Goedenavond beiden. Goedenavond. Ja, meneer Bies, uh, u bent op dit moment even over uit Kazachstan. Hoe komt iemand in Kazachstan terecht? Ja, in mijn geval was het eigenlijk bij toeval. Ik was toerist in 2000 met een reis door heel Centraal-Azië en op mijn reis door Kazachstan. Wat in Centraal-Azië ligt, ben ik de vrouw tegengekomen waar ik nu mee getrouwd ben. Ja, en u bent daar gaan wonen. Heb ik goed begrepen dat u een eigen wasmachine hebt meegebracht daar naartoe? Nou, nou, de wasmachine hebben we lokaal gekocht, maar het was inderdaad zo dat we de eerste in het dorp met een wasmachine waren. Wat tot ludiek gevolg had dat mijn vrouw vervolgens uh, les ging geven aan alle andere vrouwen in het dorp hoe je met een wasmachine kon omgaan. En op dit moment zijn er daardoor veel meer wasmachines in het dorp dan voorheen. En is dat exemplaar voor het land? Want als je dit hoort dan denk je dat het toch een, een behoorlijk achtergesteld gebied is. Nee, het, het is geen achtergesteld bied, gebied. Men komt uit een nomadenverleden. Men is altijd heel erg op zichzelf geweest. Heeft zich goed kunnen redden. In de, de Sovjet-tijd was men ja, een, een beetje half onafhankelijk... half deel van de Sovjet-Unie. En het... Ja, Nieuwe dingen is er wel voor geïnteresseerd, maar men gaat er niet zelf naar opstap. Maar op het moment dat het uh, in de omgeving is, dan zijn ze toch wel nieuwsgierig. Nou ja, zoals dus naar deze wasmachine. Max ja. Bader, uh, Kazachstan vierde onlangs 20 jaar onafhankelijkheid. Heeft deze onafhankelijkheid uh, het land veel gebracht? Nou, Kazachstan is wel een van de landen in de regio waar het afgelopen 20 jaar over het algemeen wel aardig is gegaan. Met name economisch is het heel erg goed gegaan. Uh, ze zijn daarop begonnen met de exploitatie van aardgas en aardolie. Dat wordt nu altijd zelf verkocht. En daardoor is het economisch met het land is het heel verspoedig gegaan. Bovendien is het uh, min of meer stabiel gebleven. Uh, met, met uitzondering dan van incidenten zoals we die vorige week hebben gezien. Maar over het algemeen gaat het, gaat het vrij goed met Kazachstan, kun je zeggen. Want uh, die incidenten van vorige week, dat gaat om werknemers in de olieindustrie... Hè, die niet tevreden zijn. Wel, wat is daar aan de hand? Nou ja, inderdaad, het is, een, het is waarschijnlijk toch een lokaal conflict in een stad in het zuidwesten van het land. Een, een kleine stad met ongeveer 100.000 mensen. Denk aan Alkmaar, echt, echt niet al te groot. En uh, sinds een half jaar zijn er mensen aan het verstaken, mensen die in de oliesector werken. En die willen eenvoudigweg meer salaris. En, uh, en vorige week tijdens de viering van de onafhankelijkheidsdag is dat uh, tot een escalatie gekomen. En is de politie gaan schieten op de menigte. En is die menigte is de regeringsgebouwen in, in brand gaan steken? En uh, in, in, dat, uh, in dat gedoe zijn, zijn een aantal mensen om het leven gekomen. Uh, maar normaal gesproken is dit een, een lokaal conflict, wat, uh, wat vermoed ik niet zal overslaan naar de hoofdstad. Ja, en is dit iets waar de president Nazarbayev uh, zich dan nog mee bemoeit? Hij zelf niet echt. Uh, zo gezegd, uh, zoals gezegd, uh, het is ongeveer 2000 kilometer vanaf, uh, vanaf de hoofdstad. Er zijn uh, volgende maand uh, vervolgde parlementsverkiezingen in het land. Uh, ...daar zal de president dus veel zich veel meer zorgen over maken. Zo, zoals u zei, er is wel een noodtoestand nood, uitgegroepen... ...maar dat is alleen maar in de regio waar die redden waren vorige week. En de rest van Kazachstan heeft er eigenlijk niet zo heel veel mee te maken. Ja, meneer Bies, is dat ook uw ervaring... ...dat de rest van het land zich dan uh, verder niet zoveel aantrekt... ...van dat soort gebeurtenissen? Nee, de rest van het land weet het ook uh, niet zo. Ze, ze horen het wel een beetje via de media... ...maar er is niet zoveel vrije berichtgeving, berichtgeving erover... ...als wat je hier in het westen hoort. En... Het is toch voor heel veel mensen een verre van een show. Ja, en um, nu heb ik begrepen dat de leider van de oppositie... dat dat de schoonzoon van de zittende president is. Dan krijg je ook niet echt het idee dat het nou een heel ontwikkelde democratie is... waar, waar dit soort dingen ook aan de orde worden gesteld. Nee, het, het democratische pijl ligt niet op het niveau wat we in het Westen gewend zijn. Er zijn parlementsverkiezingen. Uh, heel vaak wint de president een, met een ruime meerderheid. En dat heeft er ook wel mee te maken, als je naar het land zelf kijkt, daar gaat het heel goed in vergelijking met de buurlanden. Dus de regering heeft als heel eenvoudig argument, kies op ons, want je ziet hoe het in het buitenland gaat. Dus wij kunnen een betere alternatief bieden. En ja, voor de mensen is dat eigenlijk prima. Ja, en Max Bader, de president heeft Tony Blair aangetrokken als adviseur voor 9 miljoen euro per jaar. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, ja, dat is op het geweten van, van de heer Blair. Uh, hij verdient toch een hoop geld mee, maar hij werkt tegelijkertijd dus wel voor een advieterregime. Ah, want uh, we, want ja. zie, zie je al effect van de adviezen van Tony Blair? Nou, het land is inderdaad wel vrij sterk in zijn, in zijn PR. Ze hebben ook, ook een paar jaar geleden hebben ze van die uitgebreide campagnes. geschoten, geloof ik op CNN, he, van die, van die reclamefilmpjes. En dat doen ze wel vrij uitgebreid. Ze zijn ook Vorig jaar zijn ze voorzitter geweest van de, van de, van de OVSE. Uh, en ook daaraan gingen ging behoorlijke publiciteitscampagne vooraf. En ook natuurlijk tijdens het voorzitterschap. Uh, dus de, daar zijn ze toch wel vrij goed in... om een, om een positief imago van hun land uh, te, te creëren. En, en kende Tony Blair uh, de, de president dan, dat het zo, uh, zo is gekomen? Nou, hij zal hem wel eens hebben ontmoet. Ik bedoel, het is, het is zo ook weer niet zo'n klein land. Uh, er wonen ongeveer evenveel mensen als in Nederland. En het is vijftig keer zo groot. Maar nog belangrijker, het heeft die enorme voorraden aan, aan, aan aardgas en aardolie. Dus het is wel een vrij belangrijk land. Ja, nu wordt er gesproken over uh, dat de president ziek is. Uh, komt er iets naar buiten over mogelijke opvolgers? Nou ja, er wordt wel vaker gezegd dat hij ziek is. Dat heb je in dit soort landen ook wel vaker. Eens in de zoveel tijd wordt er, dan, uh, wordt er dan gespeculeerd dat hij ziek zou kunnen zijn. Hij is 71, dus je weet het maar nooit. Hij is vorig jaar geloof ik een keer behandeld in een, in een ziekenhuis in Duitsland. ergens voor. Er wordt inderdaad wel gezegd dat hij mogelijk binnen enige jaren de, de macht zal afstaan. En, en dat kan dan eventueel zijn aan een andere schoonzoon van hem... Uh, die nog wel op goede voet is met, met de president. Uh, die wordt, uh, over hem wordt vaak gezegd dat hij het mogelijk zal overnemen... van, van de president Nazarbayev. Ja, Lambert Bies, de, de mensen die u spreekt he, in Kazachstan... zitten die op een nieuwe leider te wachten? Op iemand anders dan Nazarbayev? De mensen die ik spreek die zijn toch bang voor een tijdje van onrust... in, een, in de machtsvacuüm wat zal ontstaan op het moment dat Nazarbayev er niet is. Want er komt heel weinig nieuws naar buiten van wie het dan zou kunnen zijn. Ook niet of er een moment is, wanneer er een moment is... wanneer deze president het, uh, het veld gaat ruimen. En men is toch bang dat mensen die nu in de wachtstand zitten... dat die mogen eventueel in die periode toch iets gaan doen... wat voor het land en voor hun stabiliteit niet zo goed is. Want, want is Kazachstan etnisch, cultureel een, een geheel eigenlijk? Of heb je allerlei verschillende... Het, uh... Het is eigenlijk het voorbeeld van een hele grote smeltkroes. Je uh, moet je voorstellen dat in het zuiden voornamelijk etnisch Kazachen wonen. In het noorden Russen. Maar daar zitten nog heel veel andere volken door. Zoals grote groepen uh, Oezbeken, Oekraïners, uh, Oeigoeren. Het is wel zo dat een aantal van die bevolkingsgroepen. Zoals de Oekraïners en de Russen. En vroeger ook de, de wolga duitsers Teruggaan naar hun, uh, hun thuislanden. En dus uh, langzaamaan wordt het meer Kazachs. Uh, met ik denk op dit moment ongeveer 70 etnisch gezien Kazachse mensen. Maar het is een hele grote mix van, uh, van verschillende afgronden nog steeds. Ja, en denkt u, um, um, Max Bader, als, als die verkiezingen zijn, Nazarbayev gaat weg, dat dat een probleem kan worden? Ik bedoel, als hij, als hij, als hij zelf opstapt? Ja? Nou ja, hij zal dan dus gaan proberen om de macht over te dragen aan eventueel aan zijn schoonzoon of iemand anders uit zijn omgeving. Uh, we weten niet wat, wat, wanneer, dat gebaar, wat, wanneer dat gaat gebeuren. Zoals de heer Biesel zei, dat kan, dat kan volgend jaar zijn, dat kan ook wel zo over 15 jaar zijn. Uh, hij ze zullen natuurlijk gaan proberen om die machtsoverdracht zo, zo vloeiend mogelijk te gaan laten verlopen, maar uh, dat is nog eens heel weinig over te zeggen. Goed, 15 januari. Dan zijn die uh, presidentsverkiezingen. Uh, parlementsverkiezingen zijn. Het. Uh, parlementsverkiezingen, sorry. En de presidentsverkiezingen, wanneer zijn die? Nou, die waren afgelopen uh, april, als ik het goed heb. En daar is uh, Nazarbayev toen, uh, toen her herkozen voor een, uh, voor een termijn weer van vijf jaar. En hij kan zo vaak worden herkozen als hij wil. Want er is speciaal voor hem een wet aangenomen... waardoor voor hem uh, de, de grens op het aantal termijnen dat hij president kan zijn. Uh, die geldt niet voor hem. Dus hij kan in principe, als hij dat, dat zou willen, zou hij tot zijn dood uh, president kunnen blijven, mits hij natuurlijk herkozen wordt. Oké, nou, wij zijn weer een stuk wijzer over Kazachstan. Hartelijk dank daarvoor, Max Bader, vanuit München en Lammert-Bies. Ook dank en een goede terugreis naar Kazachstan. Het is vijf voor twaalf. Met het ontsteken van de eerste kaars op de Ganukia. een achterarmige kandelaar, is gisteren het Joodse Ganoukka begonnen. Vandaag wordt de tweede kaars aangestoken. Cultuurhistoricus Gerard Royakkers legt ons uit van alles over dit lichtfeest. Goedenavond. Ja, goedenavond, hallo. Het is gisteren begonnen. Wat, wat gebeurt er allemaal bij dit feest, bij Ganoukka? Ja, bij Hanukkah wordt uh, elke avond, gedurende acht avonden, uh, wordt er een lichtje ontstoken, een kaars of een olielampje. En dan wordt er ook een loflied gezongen, dat hoorden we net, het, uh, het Maalst Soer. En uh, dat wordt dan gezongen door de mannen of de jongens. En uh, inderdaad vandaag is het tweede kaarsje ontstoken. En Ganouka, dat, verwijst, uh, dat betekent letterlijk inwijding. En dat verwijst naar de herinwijding van de tweede tempel in Jeruzalem. En daar gebeurde een wonder, want er was nog maar één kruidje olie genoeg om één lichtje... Uh, een dag te laten branden, maar het wonder geschiedde dat uh, gedurende acht dagen met dat ene kannetje de kandelaar, de ganouka kandelaar, kon worden uh, gebrand. En dat is dus een andere kandelaar dan de menorah. Hè? Die heeft zeven armen en de ganouka-kandelaar heeft dus acht armen. En er zit zelfs soms nog een negende houder bij. En dat is voor de shamas, dat is de dinaar, het uh, kaarsje waarmee die andere lichtjes worden ontstoken. En, behalve en dat is een heel het... huiselijk, vrolijk feest in de Joodse traditie. En behalve het aansteken van de kaars, wat hoort er nog meer bij? Nou ja, de kinderen, de cadeautjes, hè? kinderen krijgen chocoladegeld, ganouka-geld... Of koekjes in de vorm van muntstukken. En er wordt ook een soort roulette gespeeld. Uh, met een vierkante draaitol. De dreidel of de trendel. En uh, daar uh, kun je dus uh, zeg maar uh, de pot mee winnen. Waar je al, uh, al het snoep uh, op inzet. En. Uh, er staan letters op die vierkante draaitol, uh, Hebreeuwse letters... en die geven dan ook samen de uitdrukking... een groot wonder gebeurde daar. En dat verwijst dan natuurlijk weer naar die historische gebeurtenis daar in de tempel. En er worden koekjes gegeten, lapjes en uh, oliebollen gevuld met jam... allemaal in olie gebakken en dat verwijst natuurlijk ook weer naar het oliewonder. Valt het altijd zo rond kerst? Ja, dat is echt ook een, een, een winterfeest. En er zijn ook wel wat overeenkomsten met kerstmis. Want het valt dus in de winter. Het is ook echt een feest van het licht. Er worden cadeautjes gegeven. Het is een heel huiselijk feest. Maar het is ook eigenlijk niet een liturgisch hoogfeest. Zoals dat met kerstmis in feite ook niet is. Want dat is toch vooral Pasen en, en, en Jomkipoer. Meneer Royakkers. Het is dat het vooral ook in het publieke domein uh, gewoon openbaar wordt gevierd. En heel veel steden worden gevierd. Dank voor uw toelichting, meneer Royakkers. Uh, Dit was het oog. Morgen Mieke van der Wij. Dag, goedenavond. Dit is Radio 1.